De eigenaar vroeg daarom de Britse regering om 570 miljoen euro, maar krijgt dat niet. Inmiddels zouden 50 mogelijke investeerders interesse hebben getoond in Virgin Atlantic. Bij het bedrijf werken 8500 mensen. En het weer in het noorden bewolkt, verder, wij, verder zonnig. Het wordt 14 tot 19 graden, op de Wadden iets frisser. Op Koningsdag vrij zonnig, maar soms ook wolken en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.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 www.dwkmedia.nl Media. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. z Met nu. Opstand. Pakkenpoor.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 Ritme van de lente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 I told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 No more, you've taken everything. My belief is my love. Maybe you try To come up and see me To make me Van Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM It's hard to be to the force been sleeping, keeps me going